uur. Lot Lewin met het NOS journaal. Naast de dodelijke schietpartij gisteren op de politie in Dallas zijn ook elders in de VS agenten het doelwit geworden. Een paar uur voordat een zwarte man vijf blanke agenten doodschoot in Dallas, opende een andere man het vuur op passerende auto's op een snelweg in Tennessee. Daarbij kwam een vrouw om en raakte drie anderen, onder wie een politieagent gewond. De dader was net als de schutter in Dallas een oud-militair. Hij zei dat het politiegeweld tegen zwarte hem tot zijn daad had geïnspireerd. En in Atlanta werd een politieagent vanuit een passerende auto beschoten. En in Georgia en Missouri zijn politiemensen in een hinderlaag gelokt en bedreigd. Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is een man van 25 op straat neergeschoten. Kort na middernacht kreeg de politie een melding van buurtbewoners dat er op de oostelijke eilanden geschoten werd. Omwonenden hebben RTV Noord-Holland en AT5 verteld dat de man zo'n 40 kogels afvuurde in de richting van het slachtoffer. De gewonde man kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Dertien PvdA-burgemeesters hebben een dringend beroep gedaan op hun Rotterdamse collega Ahmed Abu Taleb. Ze vinden het de hoogste tijd dat hij zich kandidaat stelt voor het partijleiderschap. Dat schrijven ze in een brief aan hun partijgenoot die de Volkskrant vandaag publiceert. Vanuit de top van de PvdA is al vaker druk gezet op de Rotterdamse burgemeester om zich kandidaat te stellen. Maar tot nu toe heeft Abu Taleb alle oproepen naast zich neergelegd.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 Dit was het en ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met zo'n 5 minuten vertraging op taal 7 van Zaandam naar Horen bij Weidewormer 4 kilometer. En op taal 27 van Gorkem naar Utrecht bij Knoop het Everdingen ook daar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Oh daar zo. Ja, dat is ja. een redelijk nieuw uh, stukje. Nou, dat is, is veel verschijk. Oh veel, veel ja, ja. Ja, ja, ja, tuurlijk. Uh, ja, mooi groot pand. Maar jullie doen heel veel meer he, dan ja. alleen slenderen. Ja, klopt. Ja. Vertel ja. eens, wat, uh, wat kan er allemaal gedaan worden bij jullie? Uh, ik geef ook massages, ontspanningsmassages alleen. En uh, dat doe ik uiteraard met de handen. Maar ook met hotstones en ook met cupping.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 Prettig effect ja, geeft ja, dus op, doet het op je... Doordat je die huid omhoog trekt, ja. krijg je de doorbloeding ja. veel beter. Precies. En dat, uh, dat maakt dat ook de pijntjes daardoor eigenlijk weggaan. Ja, En maar dat wat beter doorbloed wordt. Eén van de aspecten. Eén van de dingen, maar ja. de je veiling. doet nog meer. Ja, nou, we hebben naast de banken hebben we uiteraard de vacu -shaper. Nou, die hadden we al vanaf dag 1 ook erbij. Dat is gewoon een loopband, een hele grote kast eromheen...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 Okay. Zo maar het hardlopen is gewoon niet mogelijk? Op nee, handen. 7 km per uur maximaal. Ja, ja. Nou, de meesten lopen zo 5,5, 6 km. half, uh, zes kilometer. Wandeltempo, flink wandeltempo. wandeltempo. Ja. tempo. wandeltempo, ja. Dat is ook eigenlijk veel beter hey, nee, voor het, het afvallen. En dus. je uw conditie verbeterd, neem ja. ik aan. Ja, en het, en het afvallen bij billenbenen. Yes. Oké. Okay. Ja, echt.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 Ja, na een paar keer zie je ze gewoon verbeteren. Ja. Maar, maar jullie... er is nog steeds geen. Sorry, nou, dat geeft niet. Maar ik vroeg me af of jullie ook dan doorverwijzingen van zorgverzekeringen... Precies, nee. dat was mijn nee, volgende nee, vraag. Nee, ook. nee, helaas niet. Vanuit de importeur heeft dat heel erg geprobeerd, maar omdat. Uh, toch bizar eigenlijk, ja, heel hè? Bizar. Dat op de een of andere manier. Ja, want de toch... visio wordt wel vergoed ja. en Slendio niet. Terwijl een visio maar tot zover kan gaan. En... Ja, dan houdt het gewoon op. Ja, dat, dat, ik, ik heb dat zelf meegemaakt. Dat, dat de visio op een gegeven ogenblik zegt... Ja, het, ik kan jou elke ja. week uh, masseren... en ik kan elke week jou weer uh, een beetje losmaken. Maar uh, daar haal je een probleem niet mee weg. Nee. De, je zou iets moeten doen wat, wat constant in... nou kan je natuurlijk ook een soort training doen. Hè? Dat, dat ja. is ook uh, mogelijk. ja. ja.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 Ja, je, je mag elke dag. Je mag elke dag. Dan kom je twee keer per dag, drie keer per dag. Ja. Nog gezellig, een dat koffie is er <laughs> waar, wou je zeggen. Je, je krijgt ook nog gratis kopje koffie erbij. Wat, wat adviseren jullie? Want ik bedoel, stel je voor dat iemand zegt van nou, ik kom elke dag. Maar is dat wel goed voor je dan? Uh, het kan geen kwaad. Uh, je kunt... Je moet je lichaam, lichaam, lichaam, lichaam toch ook weer rust geven. Drie keer per week. Dus ja, precies. later een dag, tussen, een dag tussen. Het werkt toch wel door, weet je. Dus je ja. moet toch wel uh, je lichaam een beetje de kans geven. Maar je hebt vanuit die dus toch echt wel elke dag willen komen. Nee, als ja. het goed gaat, dat kijken we dan ook wel een beetje aan. We zijn wel een paar keer geweest, hoe gaat het nu? We begeleiden wel heel erg sterk. Ja, dat is, was, was ja. Ik, wilde ik vragen, hoe zit het met de begeleiding? Want ja, ja, mensen moeten soms tegen zichzelf beschermd worden. Ja, ja. Bijvoorbeeld nee, dat, met dat doen wij wel heel goed. Dus mijn man en ik, wij uh, hebben allebei die opleiding gedaan voor dat slenderen.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 Nou, Oké. Okay. Ja, uh, nou ja, dat is wel fijn. Want ja. er zijn natuurlijk ook mensen die werken en ja. die, die niet overdag ja. kunnen komen. Nou, dat is wel bijzonder dat jullie ja. die tijden ja. hanteren. Dus uh, ja, dat is ja. wel heel mooi. Nou, dat is heel mooi, want ik denk zo'n beetje dat wij er Airbus... weer. Ik denk het ook. Alhoewel, we hebben nog heel hebben even... Hebben we nog even? Ja. Dus even opnoemen ah, wat jij we nog wat meer meid doen. Meid, dan? Ineke, want ja, je bent nou we zo gezellig uh, bezig. <laughs> uh, we hebben ook een zonnebank, een superdeluxe zonnebank.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 Want je lichaam gaat door ja, met Ja, precies, precies. Ik gaf iedereen altijd het advies. Denk erom goed drinken, goed drinken. En zelf uh, ging ik een keertje erin zitten en dronk niet. En s'avonds was ik toch beroerd. Ik dacht, heb ik toch? Ik word ja. ziek. Weet je, pijn in mijn hoofd. Ja, in mijn ja. En dan denk ik, uh, wat voel ik me naar? Toen dacht ik, oh, stom. Van ja. mij. Verzicht, je moet, je moet je water drinken. Het. Gauw water, ja, gedronken, ja, ja, ja, dan ja, ja. krijg je het weg. Dus het werkt wel degelijk. Ja. Nou, uh, Onder andere...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 Uh, we hebben uh, ja eigenlijk zoveel. Eigenlijk gewoon moeten kijken. ze gewoon ja. een keer langskomen. Ja. Langs. Ik je moet gewoon ook uitleggen. een keer komen. Ja. Lijkt me Dat hartstikke ja. interessant. Ja. ik kom wel een keer langs. Ja, je, ja, nou, je, het het ook, je kunt ook een proef komen, begrijp ik? Want ja. dan, of oh, ja. moet je met een abonnementje doen? Uh, je voeren. kan sowieso een proef uh, keer op de, op de banken gaan hoor. Ja. Okay. ja. Nou, hartstikke fijn. Ik, ja. ik, ik, ik vind dat een heel verhelderend gebeurt. Ik en zou ook voor mannen, dus je kunt gewoon ook een keer zelf. Met zo'n rokje lijkt mij eindeloos, maar ja. goed. <laughs> Vooral dat, dat, dat, dat Ja, Ik ben er altijd wat sceptisch tegenover. Een hele mooie sieraden. Nou, weet je, bij de een doet het wel wat en bij de ander niet. er denk heb ook ik. Geen, uh... Maar uh, ik heb altijd zoiets. Ik koop het omdat je het mooi vindt. En als het dan wat met je doet, is het mooi mee. Leuk mee. meegenomen. Dank je wel, zou ik zeggen. Nou, graag. Succes met de onderneming. Dankjewel. En we gaan nu naar een stukje muziek luisteren. Ik zie hier Cotemy, zoek jezelf verschijnen. Klopt dat, Caspar? Demonstructie ik krijg een duim. Zelf. dus het is goed. Zoek jezelf, ja. wat tegelijkertijd je je jezelf van ons ga je zoeken bij jou. Nou, Nederland Gezond, maar, uh, het Verbond. En onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend. allemaal op weg naar niets doen we eens of zomaar iets soms net echt maar meestal kitsch want wie speelt er nog zichzelf weet je nog want Harnas achter glas Maar je eigenlijke zelf Zoek jezelf, boeren Vind jezelf Wees en blij van in jezelf Dikker doen erij genoeg Op kantoor en in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 van in jezelf. Ja, ja, ja. Zoek jezelf, Boerus. Vind jezelf. Ik zie geen van in ja, Wij staan er ook meestal met het genootschap, maar dit keer niet. Nee? Zo maakt het dat te slecht. Nou, wij hebben geen slechte maak we zijn weer terug. Ja, ja ik moet even, ja. Ja, ja, even wat tussendoor uh, regelen. Ja, maar dat moet ook voor, gebeuren. Voor de oude tante. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Alex Willemsen. Ja, ja. goedemorgen. Van, er staat hier KMG. Ja. <coughs> Vertel, wat is dat? KMG is een organisatiekantoor. Oh, Oké. Okay. En een van de dingen die we doen, dat is de jaarmarkt in Zandvoort. In Zandvoort. Ja. En morgen is het weer zover. Ja, we hebben er zo. De maar. weergoden zijn deze keer gunstig je ziet het wel naar uit maar de vorige keer ook met, nou met een ja het was heel goed maar ja. de weersvoorspelling ja, ja ja nou ja, positief blijven van de kust is meestal volgens mooi mij weer. was de markt de markt die dus hiervoor was ik bedoel in tijd niet vorig jaar maar in tijd die was die was gewoon iets minder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 Oh, dat was vorig November, jaar zo, nee. <laughs> ook in de zomer. In novembermarkt is ja. sowieso altijd... Uh, ja, dat blijft een re, uh, risico. Ja, we hebben een Heel groot risico, maar in ja. de zomer hebben we ook een keer. Ja. Na de middag om een uur of twee, drie hebben we noodweer gehad. Ja. We, we hebben plotseling alles heel snel uh, af moeten breken. Maar het is wel allemaal goed gegaan. Dus. Ja. Wat heb je voor uh, bijzonders uh, deze keer?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 maar nee, nee, op een of andere manier. Weet, ja. de mensen die ja. daar lopen, de standhouders ook. Dat is op een of andere manier. Maar ja, dat hoort er heel erg bij, gewoon. Ja, dat ja, ja. hoort er gewoon ja, bij. dat is meestal de Haltestraat, maar en de, de Zwaluwestraat is meestal wat minder, heb ik de indruk. Nou, dat, dat, dat, dat denken denk ik ook een hoop mensen. Maar ga er morgenmiddag lopen, dan kom je er ook niet doorheen. Is dat ook altijd ja. moeilijk? En je hebt ook standhouders. Maar dat geldt voor elke plek. Joh, die willen per se in de Zwaluwestraat, staan een ander ja, wil de Zeeuwsestraat. Ja, dat staan Er zijn toch mensen die ook echt zeggen van, nou, ik wil graag op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 Ja. Binnen no time dat staan er gewoon, ik weet ja. niet, tientallen mensen omheen ja. om te kijken. Want die denken: wow, hier ja. moet ik even kijken. Ja, Je hebt standwerkers, die hebben gewoon ingepakte doosjes. Niemand weet wat erin zit. En toch verkoopt hij heel goed. Ja, ja. knap hè? Ja. Ja. Ja. ja, en we hebben het bekend allemaal met de stofzuigermonden, ja, De ramen ja. ja Noem ze allemaal maar op. De De, de, de, de, de, de, de, de brillen, brillen ja. de poetsen. Ja. Ja. Ja, ja, Maar dat is leus. Dat geeft natuurlijk wel weer een beetje schön natuurlijk. Ja, een, een beetje zeggen aan de hele. Markt, maar ik begrijp dus bedden. dat je een heel gemelleerd gezelschap weer verwacht uh, morgen. Ja. En, en hoeveel ja. kramen denken we er te uh, plaatsen? 300 het is heel so, goed bezorgd. Oh, oh en, en, dat is wel groot. En, ja, het is heel groot. En, maar het leuke is. Oh, nee, nee, maar dat maar, leuk mag ik nog 300 kramen? Ja. 300 kramen plaatsen bij elkaar ongeveer. ongeveer. dat is veel. Hoor. Dat is, dat is veel. Vrouw. Ja, het hele dorp staat vol. Ja. Nou, leuk toch? Ja, heel leuk. Ja, Graag. Ja, van echt dus, dus, dat is dus echt vanaf boven de Kerkstraat. Ja, van de Kerkstraat aan het einde Prinsessenweg. Ja. En dan de en de Halterstraat. je in De, ja, de Kerkplein, Raadhuisplein. Raadhuisplein. Louis ja. davidstraat nu ook. Ja. Ook in de kerk ja. dat wist ik niet eens joh. Ja, kerk. Ja, ja, ja, ja. ja, meestal sta ik wel. zelf nou, met het genootschap, dus ja, ik, ik zie dat nooit. Dan sta je op je plekje want ja, je moet je moet Julia, natuurlijk je beetje... dan moet je vragen of dat je even een klein rondje mag nou, lopen. Nou, morgen want... staan we tussen niet bij ja, dan kan de uitzondering. Een rondje lopen. Ik kan ja, een, ja. een leuk rondje lopen, dus ja. een beetje dat is wel gezellig. Ik wat raar te horen dat het voor genootschap de zomermarkt niet zo goed is. Ja, maar het, onze ervaring is dat het over het algemeen niet zo loopt in die periode. Ja. In augustus weer wel. Ja, en nou 29 weer mei heb ik begrepen en heb ik ook gezien. Is het een hele leuke markt geweest? Is het ook, absoluut. Ja. Hoor ik heel dus, veel ja. goed. En de, ik hoop dat ik nog ook had. weer kan zeggen. Want de voorspellingen waren 29 mei bizar slecht. Ik vergeet ook. het snel, hè? Nou, ik vergeet <laughs> het heel slechte snel. Slechte moet je ook vergeten, een uh, stukje zelfbescherming denk ik. Omdat het vaak ja. niet klopt. Het enige ja. waar ik me altijd heel erg zorgen over maak is wind. Ja, vindt, ja. wind in, zeker in Zandvoort, dat is voor ons als organisatie, is dat. Een heel lastig punt en, en wat we ook vaak hebben. Uh, als we wind verwachten, heb ik een calamiteitenteam achter de hand. Oh, ja? Want, ja, oh. Het kan in een half uur omslaan en heb ik mensen achter de scherm die heel snel zeilen gaan rollen. Ja. Want, ja, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Als die dingen ja, gaan klapperen, ja. Dan, uh, dan, dan... Ja, levensgevaarlijk is misschien, maar ja, we willen niet dat er wat gebeurt. Nee. Klaar, we willen gewoon dat het Beter allemaal... voorkomen dan genezen. Ja, want ja. ja, ja, nee, die balken ook wel... waaien, he. Ja, dat is... Dat is, dat is ja, in principe zitten ze wel goed vast. Hè, want er zitten elastieken toch aan die, aan die uiteinden? Nou, ja. Ja, af... ja, ze zitten wel vast. Maar dan krijg je discussie... Uh, hoe moeten we dat zeggen? Ik als organisator zeg... Ik wil liever niet dat ze vast zijn. Want dan gaat het zaal weg. Anders gaat die hele kraan mee. Ja, ja, ja dan het vliegt het hele ja. Ja, zaakje lucht Klinkt in. Stond. We hebben ook wel eens evenementen waar wind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 wanneer het heel erg mooi weer is, niet zo gunstig voor in de markt. Het kan beter een beetje zo half-half zijn. Ja. Want als het, hè, als het heel mooi weer is, gaan mensen naar het, stand naar het strand toe. Ja. En als het zo'n beetje wel ja, lekker is, maar niet zo vragge. dan het wel he? he? ja. daarop in, zoals 29 mei. Ja. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Ja. Nou, Iets beter mag wel, hoor.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 hordes mensen met de trein komen die allemaal richting die Haltestraat gaan. We hebben ook altijd contact met heemsteden, Het is wel eens in het verleden gebeurd dat we op dezelfde dag zaten. Nou, we hebben altijd een jaar van tevoren contact, jongen negen. Jullie, ba En dan gaan hun zo pakken wij een andere datum of andersom. Ja, dat is altijd toch wel Dat je ook al. Ja. Dat je tegelijk organiseren. Nou ja, dat, <laughs> Het is gewoon een bruisend dorp uh, Het gebruik nee, hier gewoon zoveel <laughs> Het, het lastige is, lastig is dat we wel eens Van elkaar niet weten Dat we op dezelfde dag ergens zitten dat Nee, er is inderdaad geen coördinatie in Nee, nee dus, maar maakt niet uit Het is altijd wel wow. reuze gezellig ja. Nou, in nou, ieder geval, morgen is de markt Kom gewoon allemaal gezellig naar de markt Er zijn nou. terrasjes, je kan op het terrasje Je kunt mensen kijken, dat is ook altijd hartstikke leuk Dat is het leukste eigenlijk, hè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 Oh jee. Ja, zo zie je nou maar weer. Het verandert hier per, per seconde hoor. Ik denk, denk iets leuks aan lezen op het scherm, maar toch maar even niet. De, de markt verandert niet. Die gaat gewoon door morgen. Oké, okay. muziek. We zitten weer in de uitzending. Oh, we zijn nou weer terug. Goedemorgen, luisteraars. Ja, afgekapt. Ja, Goedemorgen, Ernst. Goedemorgen. Ja. Bij ons is Ernst Brokmeijer... van de Reddingsbrigade. Zandvoortse Reddingsbrigade. Wat gaat er allemaal gebeuren? Of wat het is seizoen, of wat is er al gebeurd? Ja, uh, spannende helikopters, zag ik uh, uh, van de week. Eigenlijk het goede antwoord is... als het aan ons ligt, niks. Want nee. Dat is natuurlijk onze hoofddoelstelling. Voor dat is, het proberen is beter dat, dan genezen. Precies, dat mensen een veilig strandseizoen hebben... Um,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 ik zou bijna heel flauw zeggen, het kost ons geld. Want je hebt toch je eten, je drinken... je investeert nog in wat extra. We hebben wel basiskleding... maar iedereen wil toch een bepaald soort schoentjes erbij. dat En dat vinden we ook niet erg. De basis wordt door de gemeente betaald. Maar dat betekent ook dit soort ontwikkelingen... waarvan we ook denken dat het niet alleen... een rangebegaande ontwikkeling zou moeten zijn. Maar dat is iets wat je integraal moet aanpakken... met de gemeente en andere partners. Daar overleggen we ook over. We hebben regulier overleg met alle strandpartners...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 Het is inderdaad een triest woord. Het is wel het... mooi dat er zoveel mensen gepassioneerd zijn om het te doen. Ja, en zeker dat is weten. natuurlijk uh, chapeau voor uh, iedereen uh, die dat doet. Maar ja, maar ja je zou het toch eigenlijk in de basis een soort. Uh, dat, dat is al uh, vanaf de oprichting uh, uh, ja. is dat ja. zo. Dus in, in, in die zin Gek, uh, zien dus we overigens in het land wel de trend dat op, op steeds meer plekken betaald. of, nou, ik zou bijna zeggen, uh, uh, met, een, met een vrijwilligersvergoeding gewerkt wordt.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 Ik vind het dan heerlijk om op zaterdag we hebben nog een paar dan seconden over Dan ga ik interromperen. Dus uh, sorry, maar. Ja, we <laughs> Kansper, kunnen hier ook K nog een paar over overbidden. Hij is gewoon zo vreselijk niet hier. Nou ja, goed. Je komt nog een keer terug en dan ga je Zeker. nog veel verder wel. praten met ons. <laughs> Lijkt me helemaal goed. In ieder geval, dankjewel voor je komst. En uh, mocht er iets te melden zijn, en weet je, dan uh, kun je altijd uh, komen. Graag zo. dat wij. Uh, nu gaan we luisteren. Nu gaan we luisteren naar nog een plaatje het nieuws En tot straks. told me with the pain in your chest could i rely on your face